1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Nigeriaanse president Jonathan lijkt zich op te kunnen maken voor een nieuwe Amstermijn. Volgens de Britse persbureau Reuters, dat de regionale verkiezingsuitslagen heeft verzameld, krijgt de president bijna twee keer zoveel stemmen als zijn belangrijkste uitdager, Buhari. De oud-militair leider werd vooral gesteund in het islamitische noorden van het land. Jonathan won in het christelijke zuiden waar hij vandaan komt. Internationale waarnemers noemen de stembusgang de eerlijkste verkiezingen in decennia. Vorige verkiezingen werden gekenmerkt door veel geweld en grootschalige fraude. Dat lijkt nu mee te vallen. De partijen in Nigeria willen nog niet reageren. Ze hebben laten weten de definitieve uitslag af te wachten. In Finland is de rechtspopulistische partij De Ware Finne de grote winnaar van de parlementsverkiezingen.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 De partij vindt dat de Finse belastingbetaler niet moet opdraaien... voor het slechte financiële beleid van sommige lidstaten. In Syrië zijn ondanks de hervormingen die president Assad heeft aangekondigd... opnieuw duizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze eisen het vertrek van de president. Bij de begrafenis van een demonstrant in de stad Homs... zouden veiligheidstroepen het vuur hebben geopend. Zeker drie mensen werden doodgeschoten. Zaterdag kondigde Assad onder meer aan dat deze week de noodtoestand... die al bijna 50 jaar van kracht is, wordt opgeheven. De demonstranten vinden dat de aangekondigde hervormingen in Syrië te laat komen. Dan nog wat weer. Het is helder, overdag opnieuw zonnig. En het wordt dan 16 graden in het noordwesten tot 22 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de Echte Jannen. We hadden net trouwens iets over de ware vinden. Maar dit zijn de Echte Jannen, de radioshow van Poot. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800 1121. De stelling van vandaag luidt. Het is maar goed dat Poont stopt met Echte Janne. Maar dat is straks. En zo is het maar niet. Want we gaan nog even door met, uh, nou, vriend Rob Oudkerk, wil ja, ik wel nou zeggen. ik zie op Twitter dat hij erg meevalt. Wie? Dat Zo Rob? begon het niet, Rob. Maar ja. Dat Rob meevalt? Dat, dat Rob meevalt. Rob is een held. Voor een PvdA, zeggen ze dan wel. Ja, Rob is helemaal geen PvdA. Hij wil, hij wil die hele club opheffen. Uh, op, uh, weet, we, weet men we... dit trouwens, dat jij dat wil? Ik heb in 2003, toen ik wethouder was, dat al gezegd. We hebben in 2005... Oh, dus we kunnen die scoop kunnen we laten zitten? Ik vergeten. Oh. Ik heb in 2005 samen met Mark Rutte notabene... Um, nog hele weekenden zitten praten... of we niet een nieuwe politieke, politieke ja. partij moeten Maar Ja, Schulz was daar ook van, hè? Ja. Ja, dat is wel ja. grappig, hè? Dat, dat de MP ja. en, en, en de en minister uit ja. het meest rechtse kabinet... Ja. ooit op wilde gaan met die... Met, met de PvdA? Met die rode Met die Ja, maar, dat, dat, ja, maar oh, we God. hebben wel een meer politici gehad. Jongen, dat hele links-rechtsgedoe, dat is toch al lang Ja, dat zou ik ook zeggen als, als ik, ik bij de PvdA zat. conservatief progressief, dat is het. Je hebt ontzettende conservatieve mensen ja, maar jij zei Maar dat net Job Cohen dus een conservatief was, toch? Je, Job Cohen is veel conservatiever dan de uh, ja. andere PvdA. Hey, maar zelfs. als jij hier nou zegt, en dat heb je dan eerder geroepen... opheffen die PvdA dan snij je dus voor jezelf alle kansen op een baantje af, hè? Nee, dat... dat Hey, een uh, baantje in de PVDA bedoel je? Maar via ik, de PVDA. Maar ik Jullie dan... zijn toch zo'n banenmachine? Uh, broertjes wordt burgemeester van Hilversum erop. Alles is mogelijk. Ja, dat heeft mij eerlijk gezegd. Um... Is het niet een van de kutdorp PVDA? Hier, hey, uh, uh, hier komt een goede. Oh, sorry. Dat, uh, dat de. Uh, ja, ik vind dat niet acceptabel. Een schande. Ja. Een schande. Heb je dat al eerder gezegd? Nee, maar. Ah. Ja, ja. ja. Kom maar. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne-luisteraars. Er is een scoop. Uh, Rob Oudkerk vindt het een schande dat Pieter Broertjes burgemeester wordt van Hilversum. En zo. Is, is het, het maar, maar net. Goed, nou dan gaan we weer verder, Rob. Uh, wat, uh, uh, wat, jij krijgt geen baantje, je wordt geen burgemeester. Uh, ja, je hebt de PvdA misschien ook uh, te veel schade toegebracht. Maar uh, wat nu? Wat is je toekomst? Nou, en ik, je weet, ik, ik, ik weet het wel. Nou, Leuke ja, dingen. Ik, er zijn ontzettend veel leuke dingen. Ik ben lector leefstijlverandering bij jongeren aan de Haagse Hogeschool. Dat vind ik een heel mm, leuke Leefstijlverandering? Leefstijlveranderingen. Leefstijlveranderingen. Oké, mm, leefstijlveranderen. <laughs> okay, God, jongens, ik ga je erover. Ik ga je ook verder niks over zeggen. Dus een kunt bijbaantje. Even iets leuks Rob, Die Jeodsfabriek vind ik ook heel leuk. Nee, nee, ja, Wat we... is nou leefstijlverandering? Kom op. Waar hebben we het dan over? Een school, diploma halen. Nu nee, gaan wij niet de boel inkoop, we gaan, niet, we gaan, niet we gaan uh, geen oude koeien uit de slot ja. halen, nee, nee. nee leefstijlverandering, gaan we, we gaan geen, we gaan <laughs> geen oude je kan, we gaan nu niet zeggen van, ja en vroeger deed erop dit, maar nu doet hij dat niet meer, en dat is een leefstijlverandering, ja. Daar gaan we en niet daar ben ik geen ja, en oude en daar ben ik al, ik we halen, geworden, wij halen ja. geen oude ja. ja. ja. koeien, we geen oude koeien uit de dus slot, dat vast, is dan, dan een dan hbo opleiding geen opleiding, dat is een hbo opleiding, precies, best praktisch, ja. Je bent maar, lector op een HBO-opleiding? Ja. Ik denk dat we minimaal universitair zijn voor ons te ja, universiteiten zijn toch, dat is toch net zo afgelopen als de Partij van de Arbeid. Je hebt gelijk ook. Ja. Maar goed, om, uh, ik weet niet, kijk, ik, ik, ik heb altijd gezegd en dat blijft. Ga je, je er zelf, nou zelf over beginnen? Ik wil, nee, ik wil gewoon terug uh, een keer de politiek in, dus ik vermoed dat het over twee, drie jaar wel zal gebeuren. Ja. Bij wat dan? Bij wie dan? Ja, Waarom? Ja, en hoezo? Dat zullen we nog maar eens zien. Maar bij de PvdA? Lijkt mij niet de meest waarschijnlijke eerste stap. Jij drie, noemt een, nee, maar, maar Jan, hij noemt een tijd, een jaar of drie... Twee, drie ja. ...en hij kijkt er bedenkelijk bij, want hij heeft al gesprekken gehad. Dat zou allemaal zomaar kunnen. Ja, ik heb in door. de politiek, Rob, uh, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over de landelijke politiek. Wacht eventjes. Jij blijft sociaaldemocraat? Dat Loflijke zal ik altijd blijven. En is, gaan we, we hebben toch niet vakbonden, Mijn god, Nee. Nee, maar ik zeg? Nee. Ik kreeg het politiek. Politiek. Nee, Dat is geen nou, politiek. Dat is geen politiek. Nee, dat is geen politiek. Nee, maar echt het ware politiek. Ja, echt het ware politiek. Ik vind dat zo'n onvoorstelbaar leuk vak. En hebben we het dan over landelijk niveau? Ja, ja. Hebben we hebben het over landelijk niveau. Dus Den de het Haags niveau. Haags niveau. Oeh. Ja. Rob Oudkerk gaat over drie jaar voor een andere partij. De Tweede Kamer in, dames en heren, jongens en meisjes. Alsverdomme dat niet morgen op de voorpagina van de een of andere plaatselijke nee, krant dan zijn al niet meer. We Alleen de NRC nog, de rest ja, is al gedrukt. De rest maar. is al gedrukt. Nou, de welke manier, weken op? van tevoren gedrukt. Maar wat ga je nou doen? Ik weet het nog niet. Nee, ik kom op. Nee, ah, nee, nee, maar op. Dit, Geef ons die scoop, joh. Twee, twee, niemand luistert ja, naar het ballenprogramma. Dat wordt dit. niet voor niks van de zin getrokken. Nee, precies. Dat uh, ik zeg, zeg maar, je kan maar, alles hoor. zeggen wat je wil. Ja, we vertellen het niet verder. Zoals ik er nu over denk, denk ik dat ik over twee à drie jaar terug wil in de politiek. Liefst landelijk, wellicht gemeentelijk. Niet de ja. Nee, dat zei je al, maar met wie? Het lijkt, lijkt mij niet de meest waarschijnlijke keuze dat ik dat voor de PvdA doe. Om twee redenen. Ten eerste voel ik me nog steeds minder bij thuis. En ja, ten tweede uh, heb ik van, uit de PvdA nooit, althans tot nu toe, uh, niet, um, laten we maar zeggen, uh, warme gevoelens gekregen van hun kant dat ze dachten, nou we gaan die oude kerk weer eens... Uh... Nee, ze vonden dat jij de partij beschadigd bij, met uh, die oude koeien. Ja, nou ja, dat is ook zo. 50 plus. Dat ben ik. Aan, ah, dat niet. is ook een partij die zo heeft. Nee, nee, nee ho, ho, ik ben gewoon 56 jaar. Deze, nee, alsjeblieft, doe me naar de nou, vertel nou gewoon wat je gaat doen, D66. man. De is geen hond. Deze is 60. Ik denk niet dat ik me bij een bestaande partij aansluit. Nieuwe partij? Nieuwe dat partij? lijkt me het meest waarschijnlijk. Opricht vanzelf. Nou, zelf oprichten, ik denk dat je... Wel ben je, ben je voorzitter. Dan ben je vijf jaar bezig om een partij op te richten. En dat is niet echt politiek bedrijven. Maar wat ik net al zei, in 2005 heb ik met de huidige minister-president... al een keer gepraat over ja. de, volgens mij, noodzaak... dat Nederland een nieuwe progressieve volkspartij nodig heeft. Nou, uh, maar uh, die doet Rutte niet meer er, mee. Rutte kan er niet meer bij zijn. Die... Schuld ook niet. Maar anderen wel. Noem eens namen. Nee. Nou, lekker dan. Ja, Waarom Schulte niet? Dan? Nou, dat, dat, dat, dat, Roger van Bokstel interessante kandidaat, maar is nu uh, voor D66 de Eerste Kamer ingegaan. Dus valt ook af. Dus kunnen alleen maar mensen zijn die nu niet actief zijn in de politiek, wat jou betreft? Nou, ik denk dat mensen die nu actief zijn in de politiek... uiteindelijk niet hun nek durven uit te steken en hun eigen partij durven uit te stappen. Dat is de realiteit. Maar maar toch, geen, volgens mij zijn er nog wel een paar mensen die ook op zoek zijn naar een baan, uh, Jan. <laughs> is niet voor jou. Twee Jannen. Ik ben ongeschikt voor politiek. Waarom denk je dat? Omdat ik geen compromissen kan sluiten. Maar we gaan geen Oegebakker tafereelen krijgen, toch, Rob? Nee. Het wordt wel een serieuze partij. Ja. ja. ja. Nou ja, ik, ik ben... denk, kijk, de ik heb het net gezegd. Ik vind de huidige politieke partijen. Uh, niet meer van deze tijd. En dat hele middengedoe, dat is volgens mij ook afgelopen. CDA, PvdA, VVD VWD. Maurice de Hond zegt het overigens ook al jaren. Onderzoekt dat, zegt daar wijze dingen over. Andere mensen zeggen dat ook. Wordt het dus niet tijd voor een twee-partijenstelsel in Nederland. waarbij ja. je een progressieve ja, een vleugel. en een conservatieve eh, vleugel eh, klaar eh, ja, twee Tweepartijenstelsel. Ja, uh, Rob Uitkerk die gaat gewoon een hele. Uh, ja, stelsel in Nederland veranderen binnen nou, twee jaar. Dat zal ik nooit in mijn eentje kunnen. maar daar is wel behoefte maar aan. Maar Rob er, er ook al echt praktisch mee bezig, of niet? Dat moet ik wel, ben hè? daar wel praktisch mee bezig. En met wie heb je daar dan bijvoorbeeld hulp uh, ja, bij? Dat, heb, dat heb je net al gevraagd, en de, noem eens namen. En toen zei ik nee. Ja. En nou zeg je drie minuten later, noem ja, eens namen. Maar welke leeftijdcategorie dus moeten we erop op? Uh, jonge mensen. En ik ben, ik denk, Jong van geest. Hè? Moet je nou ja, ik geloof zelf dat je het niet moet vullen met allemaal mensen. Die... Kijk, Ik vind Jan Nagel, die elke keer weer opduikt en weer een nieuwe partij opricht... Dat, daar, daar zit niemand op te wachten. Ja, ja, je in zelf Rob, toch ook kijk, weer opduiken. nog zijn, uh, met een ja. nieuwe partij komt, zit niemand op te wachten. Rick kracht. van de Ploeg. Ja, dat is natuurlijk Ja, dat is een erg... naam, hè, Rob? Dat is wel een erg leuk ja, ja. man. Ja. ja, dus die zit erbij. Heb ah, al een gesprekje gehad met Rick? Ja. Ik praat nog wel eens met Rick. Ja, ja. ja. dus die zit ja. erbij. Nou, komt maar hoor. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echte, la echte jan uh, Rob Oudkerk is bezig met een nieuwe partij. Niet zomaar een partij, maar... Een, uh, uh, ja, is er nou een conservatieve pro <lacht> Eén of of twee. Wat je wil. Wat je nee, wil. Is en dan samen met uh, oud-minister uh, Rick van der Ploeg. Nee, hij is niet oud-staatssecretaris. Oud-staatssecretaris. Hallo, Rick heeft nu vijf professoraten... van Londen tot Venetië tot Amsterdam. Weet ik veel, maar Rick ik... van der Ploeg kan dit er makkelijk bij doen. Dat, dat, is, dat ik was al. net een wijf kwam met Ja, dat denk ik al. Er is alleen één probleem voor Rick van de Ploeg. Die is veel te slim voor de wereld. Is een soort IT die alles weet. En, en, en wij snappen hem niet. En hij ons niet. Rick belde mij altijd uit bad. Oh, laat maar zitten dan. Dan zit, zat hij in bad. Uh, en zit dan dan zat Wies hij... er ook bij. Wat wie? Loeswies. Loeswies van der Laan, nee. Gret God, die dimmen. was ik wel helemaal vergeten. Nou, ja, dat dacht ik al. Maar nee, even een verhaal afmaken. Hij belde mij altijd uit bad. En dan zei hij buitengewoon wijze dingen. En dan was hij helemaal niet wereldvreemd. En dan kon je hem heel goed volgen. Ja, ik gooi hier geen scoop in. Het is een act. Nee, het was een act. Nee, maar Rick van de vroeg, die, die, die, die, die Rob Oudkerk in bad belt. Rick zit per dag anderhalf uur in bad. Is dat al bekend in de pers? dat ja, <laughs> is al lang bekend, ja. Ja, ook geen. Hé, Rob, doe je nog wel eens stoute dingen? Heel veel. Maar uh, stoute dingen zoals stoute dingen zoals de stoute dingen... die stoute dingen waren en ook nee. wel eens oude koeien genoemd worden? Nee. Wat doe nee. jij voor stoute dingen nog dan? Ja, dat is heerlijk privé. En uh, dat laat ik ook maar privé. Dat heb ik geloof ik een jaar of zeven geleden niet helemaal privé gehouden. Dus uh, daar heb ik wel. Heb van jij geleen. wel eens gedacht van. Ik trap die alleen voor Verrooyers voor die kromme poten van haar? Nee, ik heb met haar in een uh, vliegtuig gezeten. Een jaar of anderhalf geleden. Toen oh. vlogen we toevallig wijze tegelijkertijd van Rotterdam naar Faro. Oh. En toen dacht ik: geen moment, ik uh, wurmer maar door het vliegtuigraampje. En ik dacht eigenlijk überhaupt niks. Ik, weet je wat ik dacht? Ja, ik, het, het, is, het ligt misschien aan tijd, maar maar ik, ja, ik heb haar eigenlijk wel vergeven. Rob. Is ja, dan meen verdemmen. ik echt. Denk ik, ja, god. Ik vond het, vond en vind het een kutstreek. Maar ja, weet je, bij mij verjaren de dingen ook. Je moet toch mensen ook kunnen vergeven. Maar is het gewoon zo simpel gegaan dat, dat jullie gewoon een gesprekje hadden aan de bar? Ja. En, en, en, en toen zeiden ze, nou doei, ja. doei. En dan ja. hebben ze de hele ja. zo opgeschreven. Ja. Wat een ja, heks. simpel is het, ja. Was in het paraal zeker? ja. In... Ja, ja we, we we van Beukenmarin. Ja, precies. Die ja. was toen nog geen baas. Nee, maar toch. Nee, maar de geest hing er al. <lacht> <lacht> <lacht> nou, in ieder geval de geur. <lacht> oh shit, ik heb er afgelopen vrijdag gesproken, Dat is niet zo handig. Nou ja. <lacht> ja trouwens, ik krijg toch een kolom in het parool. Dus maar zijn er wel eens paraal. mensen die is niet vergeeft? Of is vergeven standaard in je pakket? Uh, ik probeer wel zoveel mogelijk te vergeven, omdat ik... Het heeft zo ontzettend weinig zin om in woede, wrok en afgunst te blijven leven. Daar schiet je zelf geen zonemier mee op. En is je vrouw ook zo vergevensgezind? Want dat is allemaal handig. Mijn vrouw is vergevensgezind, ja. Nou, dus er is niks meer aan de hand? Nou, mooi. Goed om te horen. Je vrouw is psychiater, toch? Hoe dus weet je dat nou weer, ja, Maar die ja, begrijpt hij het alles. dan allemaal. We zijn de echte Jan erop. Maar die begrijpt het. Wat er ook gebeurt, ze zal het altijd begrijpen. Ah, ze heeft het uh, terug... waar. teruggebracht naar, oh, naar zijn jeugd. Ja, Van, ja goed. Nee, begrijp het wel, want je kreeg vroeger geen dingytoys. Ja, en, en, en, en, en, en, en dan ga je wat doen en dan, ga je, dan trek je de stoute schoenen nog wel eens ja. aan. En, ach, waar maar wat iets? of ik nog wel eens stout ben, man. Het, het, het leven is toch alleen maar leuk als je af en toe uh, over wat grenzen heen gaat. Jongens aan de, de groep. Ja, dat, dat weet er ik iedereen. niet hoor. Nee, dan. doe je niet. Ik nee, ga toch? graag over de grens. Ja, maar je kijkt, jullie kunnen nog met zo'n diadem je op je harsjes gaan <laughs> rondlopen... maar bij mij wordt dat een heel raar gezicht, hoor. Jan, ik weet dat we... Nou ja, we, nou, we kunnen goed met elkaar door één deur... maar als jij nu gaat zeggen dat ik een volle bos haar heb... dan begin ik toch echt te twijfelen. Oh, ja. dat is ook weer zo. Goed. Uh, Rob, krijgen we een tipje van de sluier van die stoute dingen? Nee. Krijgen we nog een andere naam van Rick van der Ploeg? Nee. Krijgen we nog uh, de naam van je nieuwe partij... Nou, ik hou me aanbevolen voor een goede suggestie. Nou Jan, daar dat ben jij goed in. Ja, maar dat doen we buiten de uitzending. Oh, dat doen we buiten de ja. uitzending. Kijk, het wordt niet pro. Nee. Nee, het wordt ook niet trots. Nee. En, en er wordt ook niet iets met een arbeider erin. Nee. Want daar hebben we een bloedhekel aan. Nee. En dan, dan, dan vindt Jan vindt dat leuk, want die komt uit Rotterdam. Geboren ik met kom, uh, mouwen, Ik kom uit uh, Bergen vriend. Oh, sorry. Daar ben ik opgegroeid. Net als Wim Kok, weet je wel. Nou Rob, dan, uh, als jij niks meer wil zeggen, dan stoppen wij er ook mee. Ja Rob. Ontzettend bedankt Vandaag dat je was. Bij, uh, we vinden uh, je een held, we vonden je al een held hoor. Want goed. ik vind dat je af en toe lekker over die grenzen mag gaan... en even een lekker hartstikke idee tegenaan. Ik heb vier scoops geteld. Drie. Nou, ja. drie. Hey, terwijl wij Rob uitgeleider doen, draaien we de nummer twee uit zijn top tien. Dyer Straits. Oh jezus, Dire Straits. Leuk Rob. Dat meen je niet, hè? Gewoon... Klopt. Maar dit is wel een van de allermooiste nummers. Ja, waar ook. Mist covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Somewhere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 Let me bid you farewell. Every man has to die. De beste nummers ooit, zei Rob Oudkerk. Brothers in Arms. Maar dat mag jij vinden. Rob Oudkerk is weg, dus. Nee. Papa! Ja, gaan wij wat anders doen? Hé hey, uh, Jan, ooit in een heel ver verleden wilden wij Dries aan de nummer 1 in helpen. En toen heb ik hem eruit geflikkerd. Ik ja. weet ook niet meer waarom. Ja, maar we, we zijn echt weer uh, dikke, dikke mik met dikke elkaar. Uh, dus wij gaan Dries even helpen aan uh, dat plekje in de arena, want hij wil de vijfde topper worden. Goedenavond, Dries. Hey, dag jongens, goedemorgen. Ries de alles goed jongen? Ja, lekker. De vijfde topper, hoorden, hoe de, staat die, het ervoor? Die stond niet in mijn top 10, hè, dit nummer. Nee, nee. natuurlijk, maar dit is, ook, dit is ook allemaal om te janken daar eens. Hé, maar hoe staat het ervoor, de vijfde topper? Nou, ik heb een uh, redelijk goede auditie afgeleverd. Die staat nu uh, online. Ja, weet je wat we doen? Een vroger, Liesje. Een vroger, ja, ik heb hem gezien, hartstikke mooi. Maar waar het om gaat, Ries, ja. Ja, is dat je gaat winnen. Dus waar ja. kunnen mensen op jou stemmen? Dat is eigenlijk het hele verhaal. Waar kunnen ze op je stemmen? Ja, nou, het is niet zo gek moeilijk. Je gaat even naar mijn site en dan uh, kun je doorklikken naar de Toppers Auditie site. Wat is jouw site, Dries? Dries toevallig www.driesroofing.nl? punt Ja, nl. Want daar kom je vanzelf. Als je alleen maar Dries. Ik zal je het nog sterker vertellen, ja. Jan. Als je alleen maar DR intikt, dan ben je er al. Meer dan dat? Dat was alleen op jouw computer uh, uh, hoor, Dries? Ja, dat komt omdat jij hem zo vaak zelf hebt ingeklopt. Nee. Ja, ja, echt wel. Maar nee, dat maakt niet ja. uit. Dries, maar er is één probleem. Ja. Want ze meten de top 25 elke week. En er zijn vijf weekprijzen. Oh. Maar vervolgens uit die top 25... gaan die vier andere galbakjes... die echt. gaan kiezen wie wint. Komt die Gordon ja. hier in beeld he. Ja. Daar zit wel wat in. Dan begint mijn probleem natuurlijk, hè. Want Precies. Ik heb natuurlijk uit de, de wandelgangen een beetje gehoord... dat ik eh, drie van de vier toppers wel mee heb. Maar dat Gordon zoiets heeft van... nu ja, moet dat Dries nou worden? Liever niet. En, en, en waarom, Dries, ga ringer. je dan geen nummer van Gordon zingen? Ja. En dan net iets slechter dan Gordon zelf. Kan je dat? Slechter dan Gordon, of niet? Nou, ik ga dat morgen ook doen. Ik ga morgen een glattelijke uh, ja. clipje opnemen. Kon ik maar even uh. in je zijn? Hé, <laughs> oh. vuile ruigrok. Ja, ik moet hem niet hoor. Nee, ik ga morgen nog een uh, grappig clipje opnemen <laughs> en dat, uh, ja, dat breng ik dan volgende week weer online en zo probeer ik toch een beetje op te vallen. Dries, om toch nog één ding. Hoe kunnen stoppen. mensen op je stemmen? Nog één keer herhalen. Want dames en heren, echte Janne Luisteraars, als we dan toch hè, ermee moeten ophouden, dan wil ik wel dat Dries de vijfde topper En we wordt. gaan het twitteren. www.driesroelving.nl en daar kan je een link vinden en dan kan je stemmen. Uh, uh, Dries de vijfde topper. Topper of niet? Top, topper! En dan hoop ik op twee stemmen morgen erbij van de echte Jan. Dries, dat gebeurt. Hé, hey, maar nog één ding. Uh, het uh, het uh, uh, meisjesblad, damesblad Viva, heeft de raamposters laten maken voor jou. Hè. Heb je dat gezien? Echt waar? Ja, ik vond het een leuke actie, alleen de foto was ik nou niet zo blij mee. Ben je toch een ijdel -tijd, Ja, we ben toch ook een wijf, Dries. Ik denk dat ik de kift ook met Heel je bent Heel amsterdam nooit hangt niet. vol met die Viva-posters... en jij gaat op lopen zeuren over die foto. Hé, ja, Hey Gozer! We gaan op je stemmen morgen. Dames en heren, stem op Dries. Dries, bedankt, jongen. Doei. Jammer. Topper. Laat hoor. Ja, als Topper. iemand weet hoe funest het is voor de kwaliteit van je kapsel... als je het wegstopt onder, onder een doekje, dan is hij het wel. Pas 34 jaar. En er is al niet veel meer over van die ooit wildere blonde haardors. Gaat het over mij? Hier is La Vie Roos. Leuk. Ik wil nog even terugkomen op het gelazer met hoofddoekjes. Zoals bekend mag van de rechter het Don Bosco College in Vorendam het dragen van een hoofddoek verbieden. Volgens de katholieke school past de hoofdbedekking... niet bij de grondslag van de onderwijsinstelling. Het moslimmeisje die de zaak heeft aangespannen... gaat tegen de uitspraak in beroep. Zij vindt dat ze zich niet aan de kledingvoorschriften... van de opleiding hoeft te houden. Politiek Correct Nederland schreeuwt alweer... dat het recht op onderwijs en geloofsvrijheid in het geding is. Maar laten we even eerlijk zijn... Daar zit het probleem helemaal niet. Er zijn wel meer scholen met kledingsvoorschriften. Ik noem bijvoorbeeld het Islamitisch College in Amsterdam. Daar zijn de volgende regels voor hoe je eruit dient te zien. Kleding is niet doorzichtig en zit niet strak. Kleding is niet opvallend van kleur, materiaal of motief. Kleding van meisjes lijkt niet op die van jongens en omgekeerd. Gebruik geen make-up of nagellak. Draag geen afbeeldingen van mens, dier of symbolen van ideologieën of godsdiensten. Jongens dragen altijd een lange broek en hebben hun bovenlichaam en bovenarmen bedekt... Jongens hebben hun haren gelijkmatig kort geknipt en dragen geen pet. Meisjes dragen kleding die het hele lichaam uitgezonderd handen en gezicht bedekt. Meisjes dragen een rok of jurk en een hoofddoek. Het probleem zit niet in dit soort achterlijke regels. Het probleem zit in het bestaan van bijzonder onderwijs. Stop daar in hemelsnaam mee. Ieder kind moet naar een openbare school. Dat kan het gezeur over kleding ophouden en het lesgeven beginnen. Ach, weet je. Je hebt gelijk ook. <laughs> ja, goed, man. Hey, uh, vorige week hadden we dus een aflevering zonder knipjes. Maar deze week is onze huisdwerger zelf weer. Jan van Gussinklo heeft hem gemaakt. Dus vrees het ergste. Eén quote. Drie nieuwsfeiten. Ja, laat maar gelijk even. Een radiospel. Ja, laten we gelijk zeggen dat ik erg blij ben... Uh, dat uh, dit radiospel nog steeds wordt uitgezonden. Het is een fantastisch spel. Goed gemaakt. Je hoort vrijwel nooit de knipjes... Maar goed, ik zal het ook even uitleggen hoe het werkt. Uh, want je kan het enige echte, echte Janne t shirt winnen. En uh, nou, dat wordt een collectors-item. Uh, het is heel simpel. Uh, de Huisberg heeft drie nieuwsfeitjes in één citaat verborgen. Oh, wat leuk. Ja, enig. En jij moet raden welke drie het zijn. Bel dan nou 0800 1121. Dat is gratis, dus als je geen bel te goed hebt, kan je ook bellen. 0800 1121. Voor het enige echte, echte Janne t shirt En dit is het spel. Op de Dam in Amsterdam demonstreren vanmiddag een paar duizend mensen tegen Brigitte Kaandorp, een beruchte NSB'er... Nou, dat zijn Je hoort geen, geen, geen enkel knipje. knipje. Je hoort nee. geen enkel knipje. Dat is één volzin. Het is eigenlijk het hele spel als vriend nu. Want dit is, is gewoon één citaat. Prachtig gedaan. Prachtig. Goed, super. Nou goed. Uh, Bos. Hallo. We worden jou helemaal zat. Dus ja. doe het nou eens gewoon een keer verkeerd. Ja, doe het fout. Ja, ik denk, denk dat ik het fout ga doen. Nou, ja, we vertel, doe het fout. Jan, dat regelen wij. Oh, dat vertel, Bos. Ja. Um, even kijken hoor. Ja, die, die demonstratie op de Dam. Met die, die, ja, die linksmensen. Die elkaar weer zagen na twintig jaar. Wij zeggen niet of het goed is. Ga door. Ga en door door. Brigitte Kaandoor heeft geloof ik een prijs gewonnen. Oh, Welke nee. prijs? Ja, kan het de geen M.G. zijn? Ga verder. Of nee, iets met lente. Lente was het die, Ja, en die beruchte NSB'er, dat, dat weet ik dan even. Dat, godverdomme. Nou, zegt nou, nou, zeg nou, de vast, het is maandag. De de de maandag de he? De he? De het is een werkdag. Pot, potverdorie. Potjan doosie. Potjan Do Pot <laughs> Pot Roosje. Potjan Roosje. Mocht het niet gewoon, gewoon die kiechtaak zijn dat die, dat die Libiërs tegenwerken? Nee Bas, knoeiwerk. Die... Dank je. Next week. Bye bye. Zwaai, zwaai. Hé, hey, we uh, kunnen natuurlijk naar nummer 5 gaan, maar we gaan naar nummer 4 want die heeft een naam mee. Uh, Jan. Jan. Jan. Ja, ja. Ben je daar? Hallo. Hallo. Hallo. Jan. Dag Jan. Ja, Jan. Hai Jan. Hey, Jan. Zeg het eens uh, Jan. Jan. Hey, Jan. Ja. Met Jan alles goed, hè? Beetje rijden, beetje niks doen. Ja, zeg er maar de antwoorden. Eh, uh, doe jij de vragen nog maar een keer? Ja. Op de Dam in Amsterdam demonstreren vanmiddag een paar duizend mensen tegen Brigitte Kaandorp, een beruchte NSB'er. Nou. <laughs> <laughs> nou, weet je het of niet? Ja, ik laag me de bal uit de broek, maar ik weet je niet. Oké, Jan de Jongen, Dat was in jouw hand. Ehm, even kijken. Keuter uit Leeuwarden, goedenavond. Keuter? Eet je? Ja, Eet je echt? een echte leeuw, Een echt een hoor. Nou en? Uh, nou, was het niet die NSB'er uh, die die foto's had gemaakt uit Amsterdam? Ja, heel goed. En wat, uh, en de rest? Brigitte Kandor, die een prijs had. Welke en de prijs, welke prijs, welke prijs? Nee, nee, nee hij mag hem wel uh, die MG uh, ja, ja, keuker. Ja. Het is ja. niet te geloven, maar je hebt het enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, echte, echte Janne T-shirt gewonnen. En je krijgt nu de man aan de lijn die dit fantastische spel heeft verzonnen. Het is onze eigen maar Huis, Dwerg Gusinglo. Doe hem de groeten, geef je adres en dan krijgen we het pocket-t-shirt. Doei! Zo. Zijn we er vanaf? Ja, ik ben er blij mee. Hey, zullen we een beetje de diepte in gaan en niveau gaan doen en zo? Oh, ik... Ja, want ja. Uh, als we bij Echte Janne de kans krijgen om uh, aandacht te besteden aan literatuur. En dat er echte schrijvers in de studio komen. En we hebben weer echt een echte schrijver. Ja, we hebben Saskia Noord gehad en oh, we ja. hebben er vandaag weer een. Uh, op 6 mei verschijnt bij Nieuw Amsterdam uh, zijn boek. Ga toch fietsen? Nou, dat zal vast een diepere betekenis hebben. Een boek waarin onze gast omschrijft hoe hij van een zuipende, rokende vetklep... van begin 40 veranderde in een jonge god. Goedenavond, Thomas Brown. Goedenavond, Meneer Brown. Janne. Ja. Een rokende vetklep was je? Ja, rokend en uh, drinkend en, uh, en vretend. En wat is daar mis mee? Um, het is vooral leuk als je het doet, maar de tijden dat je het niet doet, wordt het vervelend. Dus, uh, dat snap ja. ik niet. Nou, af en toe kater, je wordt dik, je, je wordt paars bij het veter strikken. Dat, dat, dat is allemaal... Oh, je ziet nog ik steeds land. geen negatief punt. Ja, maar ik zag het wel. Oh ja, daar gaat het om. Ik ging er van balen. Ik dacht, ik moet er wat aan doen, ik moet weer sporten, ik Je, je van van een van Je vrouw nam een jonge fan bij, of niet? Uh, ja, dat scheelde niet veel, Jan. Nee? Nee, dat er niet veel. Nee. nee, dat is een probleem. Als het uithoudingsvermogen uh, de pijpen en de maarten geeft, en dan begrijp jij wat ik bedoel, hè ja. Dan moet je er wat aan gaan doen. Nee, want laat we eerlijk zijn, die vrouw, als we bij de buren biefstuk krijgen, zijn ze blij. Zo is het? Ja, en ik deed het allemaal in mijn schuurtje. Wat? Ja, dat drinken en dat roken. Waarom dan? Waarom? Ja, ik wilde een soort vlucht. Dacht ik, ga ik in mijn schuurtje roken en drinken? Oh, we hebben een patiënt in de studio. Ja, nou, ex-patiënt, toch. Maar je hebt een schuurtje in de tuin waar je rookt en drinkt. Ja. Ik zeg een echte Jan. Ja. Hij was dus heel erg echte Jan. En gaf je daar ook wel eens de buurvrouw een veegje? Nee, ik, uh, totale eenzaamheid, ja. isolement. Nou, dat is dan weer jammer. Jij hebt een goede vraag. Ja, waarom gaan we dan <tie> in godsnaam fietsen? Nou ja, ik was het gewoon zat om uh, vreselijk dik te zijn. En uh, wat ik net zei, hè, paard Ja, maar worden. dan kan je mannensporten gaan doen. Als voetbalscheidsrechter worden, korfballen, schaatsen. Ja, hier ben ik niet De... helemaal met je eens. Wielrennen is een echte mannensport. Oh. Waarom ga je even fietsen dan? Nou, ik ging naar de en Er lag een foldertje met een foto van de Stelvio. Wie? Ik weet niet of jullie de Stelvio ja, wel die, die pas in Italië, man. Die heb ik al honderd keer opgereden. Ja, nou, daar zijn er heel veel. En ja, met de auto? Ja. ja. Dat is ook uh, taai met de auto. Precies. Ja, 20 de... bochten. Hij gaat het op de fiets doen. Laten we even vijf praten joh. Oh ja, sorry. En ik zag dat foldertje. Ik dacht, dat red ik nooit. En toen ging ik naar huis. Toen legde ik er tafel tafel. Toen zei mevrouw: Doen. Heb je weer een doel in je leven? Oh, wat een huwelijk, man. Maak, maak er weer wat van. <laughs> maar goed, je hebt de buurvrouw dus geen vee gegeven... en je luistert dus als een puppy naar je vrouw. Dit gaat helemaal mis. Ja, dat was de rechter Jan, hè? Maar je rent En dat doe ik ook. Kijk, hebben we toch een band. Ze, oh, oh, van hier door Tokyo. Tokio. Okay. Maar vertel je, je bent gaan fietsen. Ja. En toen? Uh, 15 kilo afgevallen. Oh. Stoppen roken. Ja. Af en toe een biertje nog. Ja, dat mag wel. Moet kunnen. Conditie? Ja, goed. Wat, uh, hoeveel maak je er anderhalf uur van, de show? Als ik anderhalf uur van? Ja, Als... hij heeft altijd over seks. Oh ja. Nee, die, die tijd, ik ben 44 nu, dat is wel allemaal geweest. Maar je, nou, ik je fiets tij tij alleen allemaal. Jongen, god zeg ongelooflijk. Ik fiets alleen maar. Al ik had het ja. niet over seks hoor. Ik had het over anderhalf uur fietsen per dag. Nou, soms wel vijf uur. Vijf uur fietsen ja. per dag? Ja. Oké. Okay. Maar niet elke dag, hoor. Jan, je moet het even overnemen, want ik, ik, ik vijf uur fietsen... Ja, jij ja, ja, is no helemaal nooit meer, man. Ja. Nee, ik heb geen tijd Maar van. waar haal jij de oh. tijd vandaan dan? Maar vijf uur fietsen? Moet jij niet werken? Nou ja, ik werk in Baren, dus ik ga elke dag op de fiets uh, naar mijn werk. Oh, dat ja, begrijp ik. Doe ik een wel. ommetje, dus dan rij ik iets verder. En in het weekend uh, ja, fiets ik uh, uur of drie op zaterdag, uur of drie op zondag. Het is volgens oh, mij oh, de redding van menig huwelijk, hè, dat fietsen. Want je bent zo ongelooflijk veel van, ja, van huis af dat je nooit meer tijd hebt om ruzie te maken. Nou, het valt me wel op dat mijn vrouw uh, ontzettend uh, erachter staat... dat ik altijd ga fietsen. Precies, ja. Ik ga van het weekend weer naar Dardenne. Drie dagen. En dan zegt mijn omgeving... hoe kun je dat wiep aandoen? Zo heet ze. Wip. Wiep, nou. <laughs> je bent echt de eerste die deze grap maakt. Wiep. Wiep? Oké. Okay. Ja. Ja, nee, prima, ik vind het goed. Maar zij vindt het dus uh, ja. heel fijn als en weg En de buurman he? vindt het ook fantastisch dat je wielrent waarschijnlijk. Ja, die dus vindt het nog veel leuker, ja. ja. maar kijk. Maar je bent hier niet om uh, dat waardeloze huwelijk te bespreken. <laughs> je bent hier om een boek te verkopen. Verkoop ja. je boek. Wat staat erin? Wat kunnen we verwachten? Wat staat er op de achterklap? Wat? Vertel. Ga toch ja. fietsen? Nou ja, kijk. Ga... De metamorfose van een dikke veertiger. Ja, nou, ga toch fietsen? Het lijkt dat het alleen over fietsen gaat. Maar het gaat dus heel duidelijk over het uh, vastlopen van je leven dus uh, veel drinken, veel roken. En dat op een gegeven moment helemaal zat zijn. En uh, proost Jan. Dankjewel. <laughs> en, uh, uh, dus, uh, en alles wat er mee te maken heeft. En, uh, uh, het is gewoon een heel gaaf boek. Iedereen zegt, die het gelezen heeft, dat het een hartstikke gaaf boek is. En uh, daar vind ik het roerend bij eens. Nou, je hebt gewoon gelijk, want ik ben natuurlijk uh, ook. Ja, ik ben gewoon uh, heel veel afgevallen dat ik uh, nogal veel uh, moet werken. Maar ik, ik was ook een beetje dat je dan dertiger hè, en dat je zoveel suipt en, ja. en je wordt dus dikker. En je denkt zelf, van, nou, kan er nog best wel mee door. En dan komt een dag en dan yes. sta je na voor de spiegel en denk je: ja. Krijg de tyfus? Ik heb hetzelfde lijf als mijn vader. Ja, oh, dat had je ook? Ja, dat had ik ook, ja. Oké. Okay. Ik heb, uh, mocht laatst een column schrijven voor het Blad Jan. Nee. Ja. Ik bedoel maar. Ja, hij wel. Ja. Hij wel. Nee. Wij liggen er nee, gewoon overal blan, uit. Ik Wij doen. liggen er echt overal uit. Zelfs ja. bij het blad Jan. Ja, dat is, dat ja. komt wel, ja. Maar er staat een uh, streamer in mijn verhaal van... dat ik heel erg van tieten hou, maar niet van deze tieten. En dat is het moment dat ik voor no. de spiegel sta. Ja, want ik zag een foto van jou in Mens Held. Lekker, hè, Ja. Ja, dat is gewoon keur B wat je ja. daar hebt, hoor. Ja, minimaal. Man. Godverdamme, hebben we nou over meelboeps? Echt, ja, heel smerig. helemaal gaat helemaal spaakje. Hey, maar dat, dat, dat achterlijke fietsen, dat is nogal verslavend, hè? Ja, dat is verslaafd. Kan je al zonder of niet? Nee. Als ik twee dagen niet fietsen, ben ik zo grijnig. Heb je al een derde bal? Ja. ja. <laughs> dus alsjeblieft, het is midden in de uh, nacht, gaan we over de derde bal praten. Dit zijn fietsers onder elkaar. Dit ja. zijn fietsers onder elkaar. Het, uh... en weet je wat een derde bal is, Jan? Ja, ik ben opgegroeid in een gezin waar gefietst werd. Ik werd er helemaal doodziek van. Het zijn ook nog een stel asociale pleuringshonden, die toerfietsers. Want automobilisten deugen niet. Ze rijden zes breed over een fietspad. Oude wijven op een fiets deugen niet. Het zijn gewoon echt ongelooflijke klootzakken, die toolfietsers. Klopt. En daarmee echt de Jannen. En dus is het een mooi sport. Daar heb jij weer gelijk in. Ik dank je ja. wel, Jan. zijn we. ja. Geef me eens een hand, vriend. Hé, hey, maar waarom uh, een boek... Ik bedoel, ja, maar dat staat artsen te... zeggen ook ja. wel eens tegen patiënten, schrijf het van jou af. Ja. Maar je hoeft het ook niet te laten drukken dan. Het is een andere volgorde. Mijn droom is mijn hele leven geweest een boek schrijven. Oeh. Ga je dat hele pokken van fietsen? Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik heb nooit, vind ik, een echt goed idee gehad. En ik heb dit meegemaakt. En dit had voor mij zoveel uh, om het lijf. Dat ik dacht, uh, hier ga ik een boek over schrijven. Althans, dat heb ik dus geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen bij de uitgever. En en die, uh, ja, die, uh, het is gelukt. ja. Dus eigenlijk staat dat boven. De volgorde is anders. Ik heb nu een uh, alibi gevonden om een boek te kunnen schrijven. Hartstikke goed. 6 mei is hier te koop. Yes. Uh, dat is de sterfdag van Pim. Even mijn momentjes stilte. Goed. 6 mei is hier te koop. Bij uh, de betere bekende boekhandel, zeg je dat zo? Gewoon overal hoor. Gewoon overal, overal. te koop. 3 mei zelfs, geloof ik. En hoe kost zo'n boek dan? Wat kost die? Nou, 14,95. Het is gewoon niks, jongen. Nou ja, dat moeten we kunnen. En hoeveel binnen er gedrukt in de eerste instantie? Dat weet ik niet eens. Nee, dat moet je nooit zeggen. Dat is, okay. nee, dat is een schrikke mens. Nee, we hebben hier toch wel eens een, een, we een top-auteur aan de lijn gehad. een Genova. Maria Genova, oh. weet je nog? Die mevrouw die, die praat Die had, had best cellen gemaakt. En hoeveel ja. druk? 1500. Ja, best cellen. 1500. Bestseller, 1500, ja, dag. God, dit ja, Ik schrijf er 1500 per jaar. <laughs> Ja, dat Ja, ze zijn allemaal even goed, Jan. <laughs> <laughs> goed, in ieder geval Thomas Brown. Nee, nou, jongens, ben je, geen je uh, je Familie je van het? Eva, overigens. Zo ben ik jaren genoemd bij het Haalens Dagblad. Dat dacht ik al. Zo ik flauwe <laughs> grapjes. Hier. Dat is het niet te over, ja. ja. En uh, heb je een. Uh, een daar, uh, heer, daar is die heet ik. moet moet ermee ophouden. Thomas Brown, ontzettend bedankt. Uh, ga toch fietsen, de meter pauze. Metamorfose. Metam Jan. Koen metam ja, Brothers. Er staat niet eens ph. Maar je nee. na, de metamorfose voor de dikke 40er. Uh, koop het ook als je 30 bent. bent. Uh, want uh, een echte Jan heeft een uh, sixpack. En ik doe zaterdag zelf al de groeten aan Wiep. Ja, dat is goed. Doe de groeten terug. Aan wie? Wiep, zijn vrouw die zaterdag weer alleen thuis zit. <laughs> oh ja, weer jij. Ja, ja, ja nou opletten, Jan. Ja, op. Wiep uh, heeft, heeft mij nog gebeld of ik het gras kon maaien. Hey, en jongens, jullie bedankt. Hè. Dit was echt een hele grote eer. Ja, nee, echt. Zit je nou een beetje cynisch in? Nee, helemaal. Ik zit in één uitzending met Rob Oudkerk. Hoe trots dacht je dat ik was? Ja. Hij zit toch gewoon een beetje cynisch te doen? Nee, dat meent hij. Nee, dat meent ik die ken die? die man, dat meent hij. Oh, ja. oh, die, oh je, hebt, je hebt een... een, een nou je? ja, ik weet nog van die actie, weet je nog? Ja, je hebt gelijk Oké. Okay. Ja. Ontzettend bedankt. <laughs> Thomas? <laughs> en, dat je er was. Thomas Brown, uh, heel goed jongen. En, uh, je mag en ook rustig blijven skopper. zitten. Ja, blijf rustig zitten. Ah, okay. Want Jan gaat nu echt het allerbeste onderdeel van de show uit aankondigen, denk ik. Ja! Want, dames en heren, jongens en meisjes... het is niet alleen een mooie dag omdat er op oudkerken was... het is niet alleen een mooie dag omdat Thomas Brown er is... het is een mooie dag omdat Ajax kampioen gaat worden. En waarom, Jan? Ja, dat ga je zo van mij horen. Omdat jullie volgende week ons gaan helpen. Jullie fire-noorders. Ja. Volgende week PSV-afslachten. En de laatste wedstrijd, 15 mei, wint Ajax... -kampioen. En zal ik je nou iets heel geks vertellen? Nou? Ik hoop het. Huh? Luister maar. Jan Jan Dijkgraaf sportcolumn. Goed, op 1 juni is het voetbalverstand dus eindelijk aan de macht bij Ajax. Vlak nadat de Amsterdammers voor het eerst sinds 2004 weer eens kampioen zijn geworden... komen de loopjongens van Johan Cruijff de Amsterdam Arena in bezit nemen. Want eindelijk rot die Rick van den Boog dan op. Dan komen de echte Ajaxieden dus aan de macht. Welke ras Ajaxied zal op de stoel van Rick van den Boog gaan zitten? Ken je molenaar? die al een jaartje of 15, 20 bij elke mogelijke vacature... in de top van Ajax en Feyenoord zijn vinger opsteekt... die Ras Ajax ziet. Of Rutger Koopmans, schijnt bankier bij de ING te zijn geweest... en is de man die namens Johan Cruijff al die straattaal over foute Ajaxiden, dat zijn dus Ajaxiden die Louis van Gaal geen lul vonden, eruit flikkerde. En wiens droom het is om echt aan de touwtjes te trekken bij Ajax. Namens Johan natuurlijk. Ik hoop zo dat het Ajax van Rick van der Boog, Uri Coronel Jan Older Riekerink en Danny Blind, het Ajax van voor Johan Cruijff, op 15 mei die kampioenschaal ophaalt. En dat de molenaars, de koopmansjes, de bergkampjes, de jonkjes en de kruifjes vervolgens minimaal acht jaar moeten wachten op de volgende titel. Acht jaar waarin ze naast op zoek gaan naar schuldigen van de malaise. Maar die schuldigen die hebben ze zelf allemaal de afgelopen weken bij het oud vuil gezet. Dus ze zijn straks helemaal zelf verantwoordelijk. Een situatie die Johan Cruijff nog wel kent. Van ver in de vorige eeuw. Wie zei daar dat het bij Feyenoord een puinhoop is? Jan Dijkgraaf, sportcolumn. Ja, dat is weer wat anders dan uh, veldrijden, Jan. Ja, maar en ik denk ik gooi water, er toch nog even polo. Feyenoord in. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, Hand in hand. Hey, ik heb volgende week voor Feyenoord. Hand in hand. Ja, dat was we een maar voor. Nou, voor mij mag Feyenoord volgende week gewoon winnen, hoor. Ja, voor mij ook. Ja, de nummer 1 uit de top 10 van Rob Oudkerk komt eraan. Hij was weer keurig gepolfugd door onze webchef Thijs Wolters. Maar dat ging ons deze keer te ver, want we zijn keihard in de back. Of we pakken iemand niet aan, dus het is gewoon dit. You're just like an angel. Your skin makes me cry. I look like a feather In a beautiful world I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep We Ja. Ik vond dit dus een hele goede plaat, Creep for Radiohead. Ik heb dit dus ook wel eens in de radio, uh, op de radio uh, in de auto aan. Nou, fijn jongen voor je. Ja, ik denk. Uh, nou, wat een ik wil deel, deel dit momentje even met je. Ja, nou, dankjewel Jan. <laughs> fijn hoor. Hey, hoe kan een psychiatrisch patiënt in Nederland beschikken over een wapenvergunning? We hoorden er de afgelopen week echt iedereen over. Iedereen behalve Martin. In Amerika zegt die National Rifle Association... als zij worden aangevallen naar een moordpartij... dat die mens die trekker overhaalt en niet het wapen zelf. En daar hebben zij natuurlijk helemaal gelijk in. Maar die slachting in Alfa aan de Rijn... laat ook zien dat het makkelijk voorhanden hebben van een wapen... ook niet altijd prettig is. Die roep om schietverenigingen af te schaffen is pure symptoombestrijding. Het probleem zit in de mens. Als wij, net als in Amerika, een wapen mochten besitten... zou ik er zeker eentje kopen. Ik vind namelijk dat ik het recht heb om mijn huis... mijn kinderen en mijn eigen leven te beschermen. Alleen het punt is, als ik een pistool mag hebben... mag een ander dat ook. En daar knelt die schoen. Ik vertrouw mijzelf wel met een wapen, maar een ander niet. Dus ben ik blij dat ik zeker weet dat psychisch gestorden alleen via een schietclub aan een wapen kunnen komen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Of is het volgende week al afgelopen, die show? Nee? Oh, tot volgende week. <lacht> Nog 400 keer, hoor, die -Mac. Zeker weten. Denk jij? Hey, hey, uh, is Martin al verteld dat het contract uh, niet wordt verlengd? Nee, natuurlijk niet. Ah, trouwens, We nemen Martin mee. Ja, hey, zometeen kun je bellen met 0800 voor wat een geluid De stelling is: het is maar goed dat Poon stopt met echte Janne. Maar eerst de enige man achter wie Mariska de haas aangaat om te ontvangen in plaats van te geven. Als je hem snapt. Ja, ik snap hem. Heel ontvangen, goed. geven. Goed. De Leuk. gedroomde donor van elke vrouw, zelfs van vrouwen met een man. Hier is de keizer van het zaad. Hier is dieet. Control, Control, loud, delete. Control, Alt, delete. En een ja. hele goedenavond, Etje Knetje. Ja, goedenavond. Hoe is het, man? Ja, goed hoor. Heb je al een nieuwe werkgever? Uh, nee, nog niet. Ja, je ging je nog goed? bij de Norse bijklussen. Tros Online. Ja. <laughs> ja, Tros Online. Nou, in ieder geval, uh, nee, ik hoop dat je onder de pannen komt. Jan, yeah, pak hem op. Ed, we nemen je gewoon mee, jongen. Ja, precies. Hey, uh, ja. laten we even beginnen met uh, Teven en het downloadverbod. Ja, dat was natuurlijk het nieuws, van, uh, het nieuws van deze week eigenlijk, het downloadverbod. Wat eigenlijk een beetje weer zo'n Nederlands voorstel is. Ja, precies. Want, uh, ja, ze willen dan het uh, downloaden van uh, materia materiaal met copyright gaan verbieden. Ja, precies. Maar dan toch niet strafbaar stellen. Ja, dus... Dus ja, met je hoofdbakken voorstel. En uh, nou, TV heeft gezegd dat het dan vooral is om ervoor te zorgen dat uh, particulieren niet aangepakt uh, zullen gaan worden. Ja, precies. Dus uh, dat uh, als jij een filmpje downloadt, dat je dan niet uh, direct de politie of een rechter in je nek... Uh, maar eigenlijk hebt. is Steven een slappe zak. Ja, wat dat betreft wel. Hij moet ja. natuurlijk uh, gewoon zeggen van... Uh, uh, we gaan een volledige wet uh, doorvoeren of niet. Dus dit is weer een beetje een hoofdwassen uh, voorstel. Vooral omdat we ook de platenmaatschappij hebben gezegd van... ja, we gaan, het, uh, we gaan het toch doen als die wet er komt. Dan gaan we natuurlijk toch mensen aanklagen. Ja, precies. Via civiele procedure. Precies. Ed, next, Spotify. Wat ja. had je daarover te melden? Dat is een uh, streaming muziekdienst, zodat ja. je dus... Uh, he, he, he. Thuis lekker muziekjes kunt luisteren. Ed. Ja, nou, Jan, dat verlinkt. weet ik ook wel. Nee, maar ja, misschien exactly. mensen op de radio niet. Oh. Ja, Eddie gaat gewoon door hoor. Een mijn ja, excuses hoor. voor Jan. Ja, precies. En, uh, nee, je kan daar ook uh, gratis gebruik van maken. Ja, dat gaan ze nu uh, drastisch beperken. Waarschijnlijk omdat ze een paar deals hebben gesloten met uh, maatschappijen. Eddie Pet, mag je wat vragen, jongen? Ja. Ik dacht een keer: van, weet je wat, ik doe eens gek, ik doe eens modern. Ik doe ook een Spotify op mijn computer. Toen kreeg ik, godverdomme, alleen maar koffers. Of koffers. Koffers, dat klopt, broers. Ja! Kreed, ja. Ja, als je, bijvoorbeeld, als je gaat zoeken, dan, je, dan heb je meestal een lijstje met uh, nummers. Dus waarschijnlijk, uh, als je obscure muziek uh, zoekt, dan nee. de covers uh, naar boven. Edipet, als ik bijvoorbeeld Easy doe, Veronica, ja. dan uh, krijg ik dus een hele slechte cover van Highway to Hell. Ja, dat is wel een beetje slecht inderdaad. Dat is gek, maar bij alles krijg ik hele slechte covers. Is dat normaal? Dat uh, zou niet moeten gebeuren, nee. Zit ik hier nou een beetje inhoudelijk met Edipet te praten? Ja, ik snap wij mee hebben bemoeid. Ja, precies. Dus normaal is het jouw plasmoment. Mag ik weer? Oké, okay, Ed. Uh, er was nog iets met een cookiefilter. Ja, we hebben al eens eerder over cookies gehad. Gek uh, op cookies. Dat ging toen over uh, dat er misschien uh, een nieuwe wet komt uh, om cookies uh, verder te gaan verbieden. Of in ieder geval bijvoorbeeld uh, voor, voor te zorgen dat je eerst uh, ja, toestemming moet geven voor cookies. Ja, precies. En uh, ja, eigenlijk daarop vooruitlopend hebben de veel uh, ja, dataproviders nu gezegd we uh, willen een soort uh, gedragscode, ja, zelfregulering gaan doen dat uh, nou ja, sites zoals Google en zo, dan, uh, die dan één grote site aanleggen voor heel Europa... waar je het kunt aanmelden om te zeggen van nou, dat wil ik niet. Ik wil geen cookies nee. uh, die je uh, bijhouden naar welke andere sites ik surf. En dan ja. wordt een soort uh, bel-me-niet-register, maar dan voor cookies, zeg maar. Mooi. Ed, mogen we je bedanken? Ja hoor. We gaan wat anders doen. Slap lekker, Huggie. Mazzel! Ja. Wat een geleider. Ja, deze week lekte via de Volkskrant, hebben wij weer, uit... dat Poont per 1 september stopt met echte Janne. En of daarmee echte Janne ook echt ophoudt te bestaan. Daarover gaan alleen andere omroepen. De grote Jan Roos en zijn sidekick, ik. <lacht> maar vooralsnog hebben we nergens getekend. Dus bel gratis naar 0800-121 en geef je mening over de stelling... het is maar goed dat Poont stopt met echte Janne. Ja, en zo is net, want laten we eerlijk zijn... een nachtprogramma is ook maar laat in de avond. Eh, kut, man. Wat? Oh, nee... Zullen we beginnen met... Uh... Wat een geleuter. Hij is die klein, nee. Hij... Nou ja, ik ga ermee mee ophouden. Jasper de Groot, hoe is het grote vriend? Uh, heel goed, heel goed. Godman, wat ben je druk geweest de afgelopen dagen. Ja, ja dat klopt. En waar ben je druk mee geweest, Jasper de Groot? Uh, samen met Rammelt, uh, met een actie. Wat, uh, voor wat voor actie was dat? Om uh, jullie in de lucht te houden, eigenlijk. Dus, wat is jouw antwoord op de stelling... Het is maar goed, het poonstelt me dichterjongen. Zowel eens als oneens. He? Oneens omdat ik jullie graag in de lucht wil houden, alleen aan de andere kant, ik zie er wel liever commercieel gaan, want ik ben niet zo fan van de publieke. Oh. oh, jij bedoelt dat, dat Jan Roos nog meer gaat verdienen? Ja. En maar, dan, maar dan niet van de belastingbetalers? Precies. Nou, oh. Oh. nou dankjewel. Wat een geleuter. En dan hebben we die andere gehad? Ja, hij komt net, net al te slaan. in boende? Dat is iets dergelijks. Hele goede, avond. Hele goede avond. avond. Ja, het wordt nu een beetje lastig als je zegt dat dit een, een inhoudelijke kutstelling wordt. Of is. Nee, ik vind het ontzettend goede stelling, want uh, ik vind het belachelijk dat Poont het stop zegt. Oh? Het is het uh, beste radioprogramma wat er uh, op de radio te vinden is, dus uh, ik zou niet weten waarom het uh, er vanaf moet. Dat is een duidelijke mening, Raymond. Dankjewel. Wat een geleuter. Goedenavond, Martin Ziemek. Hallo, ja, jij spreekt met Martin zelf. Dag. Hey, Martin. Dag, Martin. Hallo, ik wil eigenlijk mijn buitengewone bewondering uitspreken naar jullie. Vertel eens waarom. Ik ben zo blij geweest dat ik mijn ei kwijt kon in die show. Ik heb een hele grote serre kunnen bouwen van mijn huis in Italië. Ja. En ik ben met, ik ben met wel honderd vrouwen opgegaan in het moment. <laughs> <laughs> maar dat is zo, mannen. Dat is zo. Maar ik ben gevloegd uit Tsjechoslowakije. dus ik ben, voor iets nieuws ben ik niet bang. Maar ik wil jullie één ding vragen. mag dat ook. Mag ik ja, maar ik één ding vragen. Wat een rare avond is dit. Ma ja. Martin Siemik belt in. Uh, opstelte. opstelte. Heel... Zeg het eens, Martin. Ik wil één ding vragen. Doen, doen jullie dat omdat jullie zelf verandering willen? Of doen jullie dat omdat het van hoger hand moet? De boven ons gestelden hebben besloten dat... Maar dat is jammer. Zeker weten, Martin. Ontzettend bedankt, jongen. Maar tot, okay. tot september uh, hou je gewoon je kolom, jongen. Hou uh, je Aaks en Martin Chimek. Daar ben ik mee. Wat een geleuter. Ongelooflijk, Ongrijpig. Ik was het niet eens. Ik moet nee. eerlijk zeggen, deze is al beter. Deze klonk beter. <laughs> ja, deze huren we in. Misschien was het wel de nee, hoor. Het is niet Daniel, het is gewoon Daniel. Dag, Daniel. Goedenavond, heren. Hallo. Goedenavond, Daniel. Ja. Het is ik maar ben goed. het eens met da stelling, denk ik. Je bent het ja. mee eens? Ach, eindelijk iemand ja, eindelijk. Ja, Niemand ja. die dan kloten alle grappen gemaakt, toch? Dan uh, heb je, je hoogte in het bereik. Dus ja, nee, ik, ik ben heel erg fan voor jullie, hoor. Maar... Het is ja. wel mooi zo. Is wel het is wel genoeg geweest. Uit, ja, precies, joh. Ik denk dat je daar uh, eigenlijk wel gelijk in hebt, Daniel. Ja. Okay. Dankjewel, jongen. En uh, slaap lekker, hè? Dag, vriend. Ja, ja, ja. Wat een geleuter. Kijk, eindelijk is iemand die het een coherent verhaal vindt. Zo is dat. Ja. Echo. Ik herkende je die stem? Ja. Etje. Hallo. Hallo. Ik uh, ben voor de stelling, hoor. Jullie moeten blijven. Nee, dan ben je tegen de stelling. Nee, lees het die stelling voor. Het is maar goed dat Poon stopt met de echte Jan. Ik dacht dat het een intelligent publiek was. Het is maar al. goed dat Poon stopt, Oh, daar ben ik er tegen, ja, natuurlijk. Oh, daar ben je er tegen. Nee, maar, ik, moeten, maar als eh, ik, ik ben een regelmatige nachtluisteraar. Eh, oh jeetje. Nou, toch. als je dat gisteravond gehoord, die flauwe cult van BNN, daar word ik wisselijk van. Oh, misschien kunnen we dan in, op die tijd gaan zitten. Nee, als je. Uh, ja, graag. Nou, hartstikke goed. Ed, bedankt. En, uh, ja, was ik wou uh, zeggen, maak je klaar voor je werk, maar als je elke nacht radio luistert, dan zal je dat nee, wel niet doen. Ik ben al doen. gepensioneerd, dus ja. ik kan me permitteren. Je hebt gelijk. Ed, bedankt. De groeten in uh, de Marcel. Oh, ja. Wat een geluk. Misschien kunnen we ook die echo even van onze kop afhalen als wij Peter. Nee? Nou ja, Peter. Nee, Peter. die echo ligt aan die man. Die had zijn radio oh, dan nee, aanstaan. Nee. Ja. Peter. P Peter heeft gewoon een zin. Eerst? Tegen? Te te eerst vliegt, die, eerst vliegt uh, 12 jaar geleden de. Um, hoe heet dat? Uh, Talk Radio 1395HM eruit, uit de ja. commerciële ja, omroep. Ja, precies. Nu, binnen die verschrikkelijke, zure publieke omroep... Ja. vliegt het enige echte radioprogramma eruit. En waar dus... heb je het dan over? He? Je bedoelt ons? Bedoel je ons? Jullie zijn het enige echte radioprogramma... binnen die verschrikkelijke publieke omroep. Nou, ik vind Adeline van Leren na ons komt ook heel lekker. Oh, oh, oh. Jij ja. Ja, niet? Ja. Hé <lacht> ja, ja, ja. Hey, Peter, bedankt, bedankt. Wat een geleuter. Kees. Hoi. Hoi. Janne. Hoi Kees. Met Kees Oostrom, ik ben uh, tegen de stelling. Ik wilde jullie blijven, ik vind het altijd wel leuk, ik blijf speciaal uh, nog een paar uur luisteren s'nachts. Een paar uur nog luisteren, we houden ja, er over van, een, van, een kleine zes minuten op. Wat zeg je Jan? We houden er over een kleine zes minuten mee op. Ja, dat ga je ook met. Uh, ik ik luister het hele programma al. Oh, zo, oh, zo, zo. En vooral die onderwerpen van cupcakejes, party, ah, dieren, ja, schaatsen. Ja, dat is mooi. Ja, Wij we, ja, we gaan er diepte in. Kees, dankjewel, jongen. Wat een geluk. Hé, hey, zo heet mijn zoon, David. Of David. Nee, David. David heet David. Als hij oh. besneden is, is het David. Hoi. Hoi. Besteed Altijd lekker bij jullie in slaapval. Wat zeg je? Uh, ik tegen de stelling omdat ik lekker mijn auto met jullie in slaapval. Gadverdamme. Is dit het neefje van die uh, pastoor uh, uit België? David. Nee. Dankjewel. Wat een geleider. Ja, uh, er zijn ook mensen ja. van het koninkhuis ja. die ja, Prins Bernhard. Ja, u spreekt met, met Prins Bernhard. Deze God. is te slecht. Deze... Doei. <laughs> wat een geleider. Wat is die slechte. Bas. Ja, die was echt slecht. Dan, dan was ik als C-Mac net toch beter, of niet? Precies. Nou, wat jeetje. Gaat dat nou niet voor... I I iedereen denkt dat de echte Cimec aan het... En lijn had straks even verteld dat die opstelt ook niet echt was. <laughs> nee, ik... Um, even over de stelling, denk ik, nu dan maar. Ja, hoor. Ook... Okay. Of niet? Ja, ja, kom ja maar snel. Even snel. Lekker door. Party. We hebben nog 40 Goed, seconden. Boy. Oh, oké. Okay. Nou, ik, um, ik vond het eerst al jammer, maar ik, ik, ik hoop dat, dat jullie gewoon samen iets, iets nieuws gaan doen... Hou oh, je vond het eerst jammer, maar nu niet zo erg. Nou, okay. Nee, nee, nee, nee. Bas, ja, maar, maar, maar, ja, maar kijk, pound staat voor nieuw en snel. Dus dan ga je ook weer, voordat je echt slecht wordt, weer, weer iets nieuws doen. God, je bent een dus nachtfilosoof. Bas, dankjewel, jongen. Ja, we moeten nog... Ja, de laatste moeten we doen. Ja, nog ja, eentje Even dan. een blokje van eh, de smatten. Ah ja, blokje, de, de ding is omdat het moet. Omdat ja. het moet. Amir. Amir. Dag en nacht, heren. Ik heb een vraagje. Zouden jullie graag van de zondag naar de zaterdag willen gaan, maar dan gewoon vier uurtjes? Want ik ben eigenlijk die lust helemaal zat. Die lust? Oh, ja, ja, van BRM. Ja, het is echt onzin. En jullie programma is gewoon heel fijn. Ik zou graag willen dat wij ook de, de luisteraars, zeg maar, uh, ja. liever uh, van jullie kunnen genieten op de zaterdag. Hé, hey, dankjewel. Cheaper. Wat een leuk Op zaterdag zit ik al in het café. We houden dan. het erover op. Oh, ja. Eén man is in elk geval echt blij met de beslissing van Poent om te stoppen met echte Jannen. Nico! De kogel is door de kerk en de achterhoofddoorn van de Jannen. Dit programma is ten einde. En dat is een wijze beslissing. Belachelijk dat er een show op Radio 1 is die tegen scheen onschopt van Jan en Alleman. man. dat intellectuelen als Francisco van Jolen, Hanneke Groentonman, Job Cohen en ondergetekende week in week uit voor lul werden gezet. En door wie? Twee totaal talentloze zielige figuren. Jan en Jan. Niks en naks. Wat een zielig hoopje mens is die dijkgraaf. Hij heeft net zoveel inhoud als Haron op die kale schedel van hem. Zijn boosheid over het geringe aantal centimeters dat hij lang is... heeft hij lang genoeg in het land kunnen botvieren. Verticaal gehandicapten. Opstouten en nooit meer terugkomen. En dan die Jan Roos. Als lelijkheid en talent hand in hand zouden gaan... was hij een groot radiomaker geweest. Maar die vroeg ouwe zeikert bakt er werkelijk helemaal niks van. Als Bart de Graaf een werkende nier had gekregen... zag hij er net zo uit als die roos nu. Waarschijnlijk nog een stuk mooier. Opgeruimd staat netjes. Al met al is het een wijs besluit om dit walgelijke programma te stoppen. Echte Janon. ze hadden het, het beter echt vreselijk kut kunnen noemen. Er is geen plaats voor deze types op deze zender. Vol is vol. Saaie radio eerst. Ja, dat was Nico Dijkshoorn. Dat was hem weer. Oh, de nanuk. Ja. Yeah. Ik had uh, niet verwacht dat Nico ons uh, nou, een warm hart zou toedragen. Maar ik nou, vindt, niet, uh, nee, dat is wel te dit erg. Dit is dat, dat 18, over, uh, Maar gewoon over je uiterlijk ook weer, Jan. Nou, Het ging ook over jouw uiterlijk hoor, Ja, Jan? maar dat maakt niet uit. Maar ik bedoel, jij bent nog jong. Ja, precies. Ik, ik, ik heb nog goede hoop. En wat een inbellers vandaag. Oh, ontzettend leuk man, al die man, inbellers zeggen. Jongen, jongen, jongen. Jonge, leuk man, dat we het volk ook een stem geven op ja. deze prachtige stem. Nou, stem, zender. stem. Ze hebben wat mogen roepen. Ja, nou, zo is het maar niet. Maar een democratie doen we niet. Volgende week en is terecht. het Pasen. Ja. Hebben dan, we dan een uh, uitzending? Dan hebben wij uitzendingen en dan hebben we een man die vrouwen verwendt voor zijn werk. Oh ja, joh. Ja. En hij heeft ook in Viva een column. Oh, en uh, ja, we hebben de hoofdredactrice Sus. Dat zijn de twee van Viva oh, echt ongelooflijk ja. moeten verleiden. Jij krijgt de adjunct en ik de gewone hoofdredacteur. En dan moeten wij een avond mee gaan daten om deze man in de studio te krijgen. Maar dat gaat ook knallen worden. Wacht even, de hoofdredacteur van Viva is de vrouw van Jan Heemskerk van de Playboy. Weet ik. Ja, dan ga je het niet mee daten. Nou, goed. Uh, ik vind het wel goed met je, Jan. Oké, okay, je hebt gelijk uh, ook. Ja, ja, ja, dat bedoel ik. Hey, dit programma werd in het zendschema gekwakt door Jan Wezen en Jan Borst. Regie, Jan Gussinklo. Regie van de regie, Jan van Lent. Muziek, Jan Oudkerk. Paul Fuk, Thijs Wolters. Steun en Toevlaat, Jan Benning. Plaatjes bij de praatjes, Jan en Marie Dekker. En aan de knoppen zat, Jan Schelvis. Tot volgende week, vrienden. Ja, dat hopen we dan maar, ja, vrienden. Ja, precies. We weten Tot het. volgende Doei. week. Doei. Daag. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette und een letztes Glas im Steen. Echte Janon, zo hadden het beter echt vreselijk kut kunnen noemen.